Echt tot op het diepste gescheurd door deze vreselijke veroordelingen. Zo. Maar ja, het neerkomt gewoon een betaalde vakantie waarschijnlijk. Ja. En, maar ze kunnen er een ja, heel stukje van maken. Ik vond ook dat de, na, deze, na die moordpartij dat de burgemeester gelijk bij de agent een bloemstuk een liet bezorgen om uh, medeleven te betuigen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar stel moordenaars. Ik vind het sowieso wel raar. Ik bedoel, als... Uh...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 Maar het gaat er ja. dus mis. Ja. Bij een burger is dat omgekeerd. Je gaat ervan uit dat, dat hij de zaak al zou proberen te flessen. Ja. Tenzij het tegendeel bewezen. Ja, dat, dat is zeker nu het geval. Hè. Ik bedoel, uh, nog niet heel kort geleden, en ik weet niet of het dit jaar is of vorig jaar, is de fraudewet ook uh, ingegaan. Ja, en daar wordt nu gewoon gezegd hè, dat je... De fraudewet geldt bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand of bij het UWV.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 Waardoor die gewoon veel meer vrij hebben. Dat is gewoon politiek uh, belang. Ja, en... Ze kunnen niet zomaar de hoofd van de iemand in de bak gooien, hebben ze het idee. Nee. Dat, uh, want, dan, want dan zou de burger wel eens kunnen gaan denken. Ja, of dan dat tot uh, ineens. Uh, ja, ja, of dat ineens niet klopt, hè. Dat het gewoon mensen zijn. Ja, ja, ja of dat uh, dan ineens de trias politica dan ineens op de proppen wordt gebracht. Van uh, nee, hè. Uh, nou ja, wat wilden ze dan ook beroept van. Uh,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 zou gewoon een controlerende functie moeten hebben, zeg maar. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet... omdat uh, het kabinet gewoon leden van dezelfde partijen uh, in zich heeft. Ja, waardoor zeg maar de wetgeving... eigenlijk al voor een deel uh, land wordt gelegd... door uh, het toeval dat... Uh,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 Maar ze, ze pakken wel de helft van je slaarstrook uh, en meer nog.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 De burger ook als een klant kunnen zien. Die natuurlijk nooit zo wordt gezien. Want, want hij is gedwongen. Want één, hij is gedwongen, maar hij is ook eigenlijk altijd misdadig.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 en laten we zeggen eerbaar. Hè? Met, met een goede naam en dat soort dingen. En ja, je hebt ook een, natuurlijk een aantal erzels onder de burgers... die echt de kantjes erbij vanaf lopen. Die het ook echt geen fuck kan schelen. Maar ja, hè, dat, dat, ja. wat dat betreft worden wij hier intern ook wel over één kamp gescheerd, geschoren. En uiteindelijk voedt dat weer... Uh, het klimaat naar uh, de bui buitenlanders toe. De nieuwe autochtone, auto autochtone, hoe je ze verder ook wilt noemen. De toekomstige, uh, toekomstige autochtonen. Ja, de toekomstige autochtonen. Van, uh, nou, misschien kunnen we die dan uh, hè, een uh, trap verkopen. Zodat we onszelf beter voelen. Dat is zo'n beetje de verhouding hier. En, ja, maar dat zegt dus ook al van hoe uh, triest uh, de verhoudingen eigenlijk ook al zijn.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 Een beetje bescherming. Maar ja, maar ik schikker. denk dat ze veel minder af moesten dragen toen. Ja, ze moesten ook minder afdragen, zeker. Ja, dat ging om een kwart of zo. Nou, ik weet in Nederland ontstond uh, pleuris uh, tegen de Spanjaarden brak de revolutie uit. Toen ze een tiende penning en een honderdste penning. Dus het was, en een uh, twintigste, maar dat was bovenal op de al bestaande belastingen. Ja. Oké, okay, en wat waren de bestaande belastingen dan? Uh, je hadden vooral heel veel uh, lokale belastingen. Uh, wat de Spa Spanjaarden deden was dan echt een... Uh, federale belastingen invoeren met de 10e, 20e en 100e penning. En dat kwam dus bovenop de lokale belastingen die de steden al hieven... Je moet niet vergeten ja. dat in die tijd, rond diezelfde periode, was de Spaanse uh, staatsschuld uh, van 2 miljoen gulden uh, omhoog geschoten naar 7 miljoen. En nee. dat zorgde ook weer voor tot een faillissement van uh, banken bij wie ze dat allemaal geleend hadden. Uh, met name in Vlaanderen en uh, Duitsland gingen er veel banken failliet. Die werden toen niet gered. <laughs> Waarmee? <laughs> ja, precies. Er stond ook nog uh, on onwijs een onwijs hoge uh,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 Bij zoiets als dit lijkt het gewoon alsof het met twee maten wordt gemeten. En alleen maar om het, om het, om het systeem uh, te dienen. Maar ja, het systeem, de vraag is, dient het systeem ook de mensen uiteindelijk? Nee, het systeem dient uh, degene die het systeem hebben ingesteld. Ja, uiteindelijk wel. En toch heerst er een bepaald geloof in het systeem. Uh, de christenen hebben dat natuurlijk, hè, van Romeinen 7. gij zult uw overheid uh, eren en zo, of uh, respecteren.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 dat uh, dat argument dat hoor je ook heel vaak uh, ja plus dus ik draai voor de kosten op dat wordt meestal ook door wij gezegd nee. uh, ja want uh, ja die drugsgebruikers liggen natuurlijk uh, alleen maar in een nest uh, te stinken en ze uh, roven voor uh, roven om een uh, hoe heet dat om een portie bij elkaar te krijgen ja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 In ieder geval, uh, hè? inbrekers uh, te. Ja, je ziet trouwens ook met de, de officiële drugs, zeg maar. Eh, nou 40% van de vrouwen in Amerika aan de antidepressiva is of zo. Dat, dat heeft dan een aura van goedheid. Want dat is uh, door de FDA goedgekeurd. En het heeft een stempel en het is door de media en wetenschappers ze trekken daar een jasje bij aan. En dat maakt het volgens mij ook uh, ja, heel laagdrempelig om in ieder geval te, uh, ja, te proberen. Hoewel daar nog een heleboel andere dingen mee spelen, ook denk ik waarom er zoveel depressiviteit is. Ja, het gaat een beetje te ver.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 Vrijwillig. Mijn, mijn, mijn, uh, mijn toekomstvisie dan zou er meer zijn dat het een soort Wild Westen wordt, dat, uh, de snelste heeft dan, uh, de meeste kracht ofzo. Nou, Wild Westen ja, maar... was een hele saaie samenleving waarin ja. er bijna geen fuck gebeurde en waar, waar, meestal, mijnwerkers daar naar goud aan het graven waren en, in <laughs> teintjes en, dat Wilde westenbeeld, de, de, de Westen zoals we dat kennen, dat is bedacht door uh, Hollywood. Ja, dat snap oh, ik ja. wel. En dat weet ik ook wel. Maar het gaat om het plaatje, weet je wel. Nou laten we dan zeggen... Ja, maar dat is fictie. Een maatschappij, uh, of dat was een maatschappij waar voor relatief veel mensen bewapend waren. Nee, nee, nee, want je had, had in het Wilde Westen... Uh,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 ...om iemand at random dood te schieten. Dat heeft verder niks te maken met de, of ook, de als we dat, ook als mensen dat wel hebben, dan zien ze nog wel in dat dat, dat dat een escalatie is die heel snel in hun dood eindigt. Over de ja, ja. Doen mensen het algemeen doen ze het als ze denken helemaal geen risico te lopen. Dan trappen ze een, een vrouw van een, van een trap af of zo. En dan denken ja. ze dat ze ah. anoniem zijn. En nou. dus daarmee weg kunnen komen.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 Maar ja, ik denk dat het, in het, dat het moeilijk is om in zo'n si situatie... Ik zie het ook niet zo snel gebeuren. Dat je, ik denk in dit geval wat, waar het libertarisme dan meer helpt bij zoiets is dat je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 Ja, dat die mensen bij de kerstmarkt zichzelf mogen verdedigen. Met een... uh, ja, omdat, uh, weet ik veel, ja, omdat je daar recht op hebt ofzo. Ja, met een vrachtwagen zou het zeker wel helpen, denk ik, als je vuurwapen ja. hebt. Want anders kan dat ding wel doorrijden. Maar uh, sowieso, kijk, de zou zouden zeggen, ja, kijk, eerst was het allemaal uh, aanslagen gepleegd met vuurwapens, dus je moet je maar vuurwapens verbieden. Nu worden aanslagen gepleegd met vrachtwagens. ja, moet je dan vrachtwagens gaan verbieden. Het is natuurlijk een heilloze weg. Het is, uh, ja, je kan alles wel gaan verbieden.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 Ja. dan ja. Dat, dat is het niet meer communistisch of fascistisch maar ja. Ja. Ja, elke samenleving waarin uh, wordt beloofd dat uh, homo's met blote handen wordt gewurgd uh, oh, dat heeft wel wat eigenlijk ja. Ja, daar wil jij wel graag bij horen ja uh, zolang ze maar geen vuurwapens hebben zolang ze maar leuk. geen vuurwapens hebben ja. dat is mijn socialisme <laughs>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 Dan, zolang mensen maar vrij zijn, dan kunnen ze zeggen, nou dan ga, uh, ga ik ook in het uh, ik ga voor kassen, zeg maar.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 Uh, eruit komt. Hè? Ik bedoel, helaas zitten we nu wel zo in een samenleving die eerder gaat naar uh, dichtere grenzen dan uh, naar opener grenzen. Mm -hmm. Ja, is wel ja en naar een, naar een schevere machtsverhouding tussen burger en overheid ook, denk ik. Absoluut. Ja, Absoluut. gaat moet steeds Absolut. schever worden en ik denk dat de overheid steeds machtiger wapens krijgt en de onderdaan steeds minder, uh, ja. Ja, minder ja, ja. verzetsmiddelen. Zeg maar. ja, dan kan ja. ik ook nog een mooi bruggetje maken naar het volgende bericht. Mm -hmm. Want de bestuurlijke elite die houdt het hard vast voor het rampjaar 2017. <laughs> ja. Ja. ja, ja, ja. Dat is, uh, nou, dat is het eerste. We bespreken de LP dit natuurlijk, hè? Dat slaat toch Ja, ja, ja. <laughs>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 dat ze nu al weten dat 2017 een rampjaar wordt. Ja, vanwege de, de polls. Is de, de... laatste politiek programma van de LP. Ja, dat is met passie aangeschreven. Dus, uh... ja, ze lazen dat en uh, ik kreeg bijna een hartverzakking. Ja. Ja, toch staat in het uh, subtiteltje de, uh, de term Wilders genoemd, zie ik. <laughs> oh, een oh, dat a oké. Okay. <laughs> Zit hij niet bij de LP dan? Ik bedoel, ik kijk af en toe op de libertarische voren en dan... Uh... Het ja, ja, gaat alleen maar over Wilders, hè? Het gaat alleen maar over Wilders. Uit, prachtige Trump, man. Nou, ja. Trump, hè? Ja. Trump, ja. Dus, Misschien uh, moet de uh, rood Valentijns haar ook een blond schilderen. Ja. maar <laughs> nou, Laat ook een beetje dan op de inhoud slaat van dit bericht. Want ik kon dit uh, artikel dan niet lezen omdat ik een armoedzaaier ben en je voor de volkskrant uh, moet uh, betalen...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 Ja. Ja, ja, ja. ja, maar dat, dat is ook wat het is. Het is vooral uh, roepen. Hè. Het is uh, helemaal geen uh, constructieve oplossingen uh, aankraken. Ja. Het is vaak ook, hè, zijn stemgedrag is ook uh, zeer interessant. En voor de, f, het volk wat, uh, wat uh, klaarblijkelijk hoop in hem heeft. Ja, hè, die zouden toch een keer de moeite moeten hebben, nemen om eens uh, dus te kijken waar hij uh, allemaal op stemt. En het heeft niks met hun belangen uh, te maken.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 Want je hebt ook nog de minarchisten en weet ik wel wat, um, en de minotariërs. <laughs> maar uh, dat kun je zeg maar, uh, uh, daar kun je prima nog als, als uh, principe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 He, het is iets, dan iets wat je toegeeft. Maar doordat je dat dan geeft, kun je nou wel eh, heel, an, heel, veel, heel hard inzetten op je andere principes die je wil bewerkstelligen. Nou, voor sommigen zal dat dan vuurwapenbezit zijn, wat ik dan eh, gewetenlozer vind trouwens. Eh, maar ook, eh, hoe heet dat, gebruik, eh, minder regels en dat soort dingen. Gewoon dat je daar principieel voor bent.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 En hij zou, uh, ja, en hij heeft zelfs.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 Ja, ja. En, maar, maar alsjeblieft. Of mensen, dus uh, nee, we gaan geen, geen dingen verbieden, dat niet, sorry. Laat me zelf even corrigeren. Uh, ja. Geef geen wa bepaalde waardes meer aan bepaalde uniformen. Nee, maar. Dus, ik, dus je mag geen uniform lopen, ja, dat heeft een waarde. Ja, dat heeft een ja, privilege. Maar ja. ik heb het nu een beetje dan hè, over de kunst van verandering.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 Dus ja. wat dat betreft, ja, dat, dat soort dingen gebeuren wel, maar ja, daar gaat sowieso wel uh, een paar tientallen jaren overheen voordat dat, dat gebeurt misschien uh, ja. ik wel, honderd jaar voor zo'n grote verandering als deze. Absoluut. Dus um, hè, maar als je zeg maar, um, stel je nou eens voor dat de libertarische partij om wat voor reden dan ook uh, gewoon ineens een meerderheid zou krijgen. ineens de absolute macht. Omdat mensen zich vergissen weet je <lacht>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 Uh, dat het had kunnen gebeuren, zeg maar, dat als, als uh, Gary Johnson niet had gezegd, wat is Aleppo? <laughs> dat hij dan, yeah. uh, dat hij dan nee, maar... de verkiezing had gewonnen, bijvoorbeeld. Ja. Maar hij nee, zelfs maar... dat is heel onwaarschijnlijk lijkt. Ja. Maar goed, zes, stel je nou eens voor... Maar, ja. maar er was iemand die, uh, die wel wist waar Aleppo was en ik wil uh, wel even een bruggetje maken naar het volgende bericht. Oh, nee, nee, nee. Maar, ik denk maar maak jij je eerste en... ding nog even af. Ja. Dus stel <laughs> je nou eens voor, hè, de Libertarische Partij krijgt 76 zetels. En uh, nou, dat zouden we zelf ten eerste gaan schrikken, maar... Uh, in zo'n situatie dan... komt het niet als een verrassing, neem ik aan. Ik <laughs> krijg niet als een verrassing 76, 76 dat is wel even... Nee, nee, nee. Dit nee, nee. ja, is dan ook is een beetje zo'n gedachte-experiment. Ja, ja, wil dan... Robert natuurlijk dat de stemmen herteld worden. Want ja, zoveel, ja. wilde kan toch niet? Dat kan toch niet? Het <laughs> is fraude. Maar, maar dan zijn de gedachten van de onderdanen ook veranderd. Zij, de hoofden van de onderdanen zijn dan ook libertarischer geworden. Neem ik ja. aan dat ze dat gestemd hebben. Ze dus leven een hele andere samenleving dan. Nee, ze op. hebben gewoon gestemd uh, omdat, ze, omdat ze de partij niet dachten en het was ineens hip of niet kenden en het was ineens hip om uh, daarop te stemmen. So, ineens is er een bepaalde opripse, oprisping en ja, ineens heb je zo een meerderheid aan stemmen. Dat gebeurt niet vaak. Mensen zijn heel standvastig in stemmen. Ja, maar mag leven lang mee van de Ja, dan mag Denk. ik nou even mijn, mijn, mijn, mijn, mijn stelling maken. Stel <laughs> je een voor dat dat wel gebeurt. Mm. Dan kun je dus zeg maar ineens uh, van schrik dan zelfs uh, alle, met allerlei uh, uh, libertarische uh, dingen gaan invoeren. En god, het wordt een libertarisch paradijs. Hè? Uh, of zoals uh, Rutte het een paar kabinetten zei.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 Hm, nou, dat is gewoon, dat is gewoon een, <laughs> een mening. En dan moet je het gewoon maar mee doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Eet je afwegen of gebruiken als brugje naar de volgende punt. Ik, ja. er mee, ik zeg de burden of proof ligt aan de geweldsinitiator. Die ja, moet ja, maar eens ja. aantonen waarom, uh, waarom het geweld beter werkt. Ja. Ja, waarom moeten we zo onderdrukt worden? Ja. Nee, maar goed, ja, er was een man die wel wist waar Aleppo lag. Hè? Kijk. Ja, ja, die ja. vrachtwagenchauffeur uh... nee, nee, nee, die, nee, die, die, die Russische ambassadeur uh, doodschoot. Waar vervolgens ja. heel veel uh, memes uh, over verschenen. Dat hij op stenen live van Don weet je wel. Uh, jij denkt werkelijk dat, denk ja. dat hij op de kaarten Aleppo aan kan wijzen. Of uh, dat hij het ook alleen maar van naam niet. Nou ik denk dat hij wat. Hij sprak in ieder geval Arabisch. Ja, en dat hij er wat emotionele uh, binding mee had. Mm. Ja. Mm. ja dat zijn natuurlijk wel enge dingen. Want het is ook ja, dit soort uh, akkefietjes zijn vaak een begin geweest van een grote oorlog. Hè. Je hebt natuurlijk uh, de Kristallnacht dat werd begonnen door een Jood. Die een diplomaat, Duitse diplomaat in Parijs vermoordde. Uh, de Eerste Wereldoorlog door Frans, uh, Frans Ferdinand die vermoord werd. Dat soort dingen zijn. Uh, het het is, hoeft niet de oorzaak te zijn. Maar het is vaak een symbool van hoe het ervoor staat. Grote militaire oefeningen zijn zo'n symbool. Handelsboycotten zijn zo'n symbool.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 ...was ook een keer zo'n vliegtuig neergeschoten van de Russen... ...en dat was al uh, dat had de, heel de verhouding op scherp gezet... ...en toen was het allemaal weer bijgelegd... ...en ze waren allemaal weer dikke vriendjes... Hm. ...en uh, nou is de ambassadeur doodgeschoten... ...dus nou is weer de vraag of dit de zaak weer op... op uh, ja, of, ...of het Turkije weer richting de NAVO trekt, zeg maar. Nou ja, ik denk dat het er gewoon wat dieper door de knietjes moet... Uh, ...als ze weer die gedaan wil krijgen bij, uh, bij Poetin. Poetin kan dat natuurlijk tegen hem houden, van ja...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 Dus uh, ja, of, uh, ik denk niet ja. dat, dat uh, Poetin het met Gulen eens is. Die zegt weer: nee, Dit zijn die gasten van ISIS, zijn dat? Ja, het is opgeëist ook door die uh, Al-Nusra, wat eigenlijk de, de rebellen zijn die door Amerikanen gesteund worden. Ja, de gematigde rebellen. Dus, uh, maar ja, dit hoort dan ook bij de complete clusterfuck-die uh, <lacht> in het, het Midden-Oosten is. is. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, dat, uh, ja, ik heb uh, een maand geleden nog even de Wikipedia-pagina van het Syrië-conflict erbij gepakt. En er zijn gewoon zoveel vers, verschrikkelijk veel partijen die erbij betrokken zijn. Ja. Met soms gezamenlijke bondgenoten en soms gezamenlijke vijanden. Lijkt de Nederlandse politiek wel. Ja. ja Allemaal partijtjes. Het is, ook, het is ook een grote PR-stunt. Als je kijkt naar... Nou, er was ook eens een meisje. In Egypte hadden ze een, een set ge, vijf mensen gearresteerd die een nep-video opnamen van een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 ja. Ja. Weet ik niet of ik op dit punt kom. Eigenlijk. Maar... <laughs> ja. Je komt boven water... ...en je denkt... ...waar was ik mee bezig? We ja. hadden <laughs> het over de aanslagen, <laughs> ja... <laughs>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 want dat was nog voor die aanslag trouwens. Van, eh, dat ergens. Eh, zou er eh, al. Een, iemand voorzichtig hebben gezegd. Van. Ah, Misschien kunnen de kerst ook maar afschaffen ofzo. En ineens, en ook al uh, is... Uh, ja, is, uh, zo. U, ja, ineens is... Uh, Europa is al redelijk ontkerkelijk. Ineens zijn we allemaal christen weer. Ineens zijn we allemaal christen. En is dit het laatste bastion uh, wat we <laughs> moeten verdedigen. Ja, en, de kerstboom. Uh, ja, de, de kerstboom en de kerstgang. Ook al uh, is Je de kerst... met een rode neus.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 Want links zegt wat, rechts zegt wat, partij 1 tot en met 10 zegt allemaal wat, we raken allemaal verward. Nou, ik wil gewoon niet meer bij die shit betrokken raken. Nee, ik denk ik dat dat... Het probleem is niet dat mensen verward raken, maar ze raken meer heel zelfverzekerd. Ze okay. raken, ze, ze, iedere partij weet steeds, zeker dat de, dat de andere het op hun leven gemunt heeft. En die begint steeds meer aan hun kerstboom. We beginnen ze zich vast te klampen. En iedereen begint ze toch zelf eigenlijk te denken dat hij toch wel een christen is, inderdaad, of toch wel een moslim. Want dat, ja. dat heeft al die Al-Qaeda hebben ze ook zo'n zo tijdschrift en hadden ze een artikel in staan, ook van uh, de grey, uh, het is ook weer, eliminating the gray middle of zoiets. En dat ja. is ja, wat ze wat ze doen met dat soort aanslagen, is dat ze drijven.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 En terwijl uh, CA-leider Buma uh, st hogere straf wil voor het uh, haatzaaien, zelfs wil verdubbelen... Uh, ...vindt uh, generaal, Mil uh, uh, generaal Middendorp waarschuwt Rusland uh, in verme taal. Even brugtjes maken naar uh, wat berichten die nog te wachten staan. Dan gaan we daar even naartoe werken. Ja, ja, ja dat is uh, wij zenden een helder signaal dat wij als NAVO onze vrijheid verdedigen.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 ja, feitelijk kan ik wel begrijpen dat dat, ja, dat is niet zo bijzonder. Ik kan me niet voorstellen dat Polen gaan binnenvallen. er is een referendum geweest, De Krim wilde dat ook nog, ja. En de rebellen van Oost-Oekraïne, ja, die willen gewoon niet Die willen ook wel bij Rusland, ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Er zijn etnisch Russen, ze zijn gebombardeerd door... D66 die voor zijn, die al die referenda's, ja. Het zal wel inieten. Ja, dat is heel apart.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 zo, so, uh, uh, so, uh, ja, nu uh, wordt er niet meer op paard gereden, jongen. Nou, oké, Het is. zegt trouwens ook nog: klimaatverandering zorgt voor oorlog. Dat is iets <laughs> ja, ja, ja, dus, dus ja. ik ook <laughs> nog even op deze. Hij denkt: weet je wat, ik, ik, ik, ik heb twee rolschaatsen aan. Die ene heet Poetin, die andere heet klimaatverandering. <laughs> oh, hij denkt ja. natuurlijk: oh ja, maar dan zijn er geen, he geen heftige winters meer. Dus wij kunnen nou opdrukken naar Moskou. <laughs> ja, dat <laughs> werkt. Ja. Ja. ja, het is helemaal niet aan hem om uh, dreigementen. Uh,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 Trump, als je het mag geloven, dan gaat Trump wat minder met Rusland lopen we knokken. Ja. En, uh, ja. Dat, ja, en, nee. Het lijkt is dat hij wat meer China aan het, uh, ja, tegen zich aan het harnas in het jaar is. Maar dan vraag ik me af hoe, of deze middendorp dan daar naadloos in gaat. Dat ineens uh, schrap Poetin door en vervangt door een Chinese premier. Dus, uh, maar ja, ik denk, uh, ja, ook, ook dat, uh, uh, het... Met de Oekraïne, dat het ook, uh, dat de Amerikanen ook uh, veel meer belangen hebben dan uh, we in de media meekrijgen. Uh, uh, want ja, onze handelsbelangen uh, met uh, de Oekraïne, uh, die zijn helemaal niet zo groot. Ja. Nee. We ja. hebben ja, het ja. zal wel over energietransport gaan. Uh, het hele Aleppo gaat over energietransport. De Amerikanen die hebben.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 nou, dat, dat, dat ja, gewoon dit verhaal. Hè, dat als we niet zouden opletten, dan zouden ze gewoon komen. Maar toen viel de muur en weet ik voor wat. wat. Nou, en toen bleek gewoon dat het uh, Russische materieel of, met houtjes en touwtjes aan elkaar uh, hing, zeg maar. En uh, ja, dat, dat uh, de Russen niet eens de... Ze hadden niet eens de wil. Ze hadden ook niet eens de e economische kracht om uh, zo'n aanval uit te, te voeren. Ja. Dus...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 die geven ja, veel uit als de tien volgende landen bij elkaar. Ja, ja, jarenlang hadden ze ook gewoon meer dan de helft van uh, de defensie uitgaven. Dus misschien is het ook wel terecht dat de Amerikanen als imperialisten worden gezien. Hè? dat zou maar kunnen. Ja, ze hebben zoiets van duizend militaire bases in honderd landen, geloof ik. Dus, ja. Ja. dus uh, als, je de, als je het van de Russen ook kunt zeggen van uh, een verdrievoudiging, waardoor ze. Tot niks nou, te hebben. <laughs> ja, waardoor het ze. Die, het is als die verdubbeling van die haatstraffen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, als je als politicus een haatstraf krijgt... ...en je hebt nul, uh, nul maanden te, uh, <laughs> te, te, te, te dienen. Nou, ja. Is nou, een uh, verdubbeling niet mis? Nee, het uh, <laughs> ja. Dus ja, dat zijn wat dat betreft sowieso hele interessante tijden... ...waarin we leven. Ja, waarin... Um, ...sowieso al denk ik het onderwijs... Uh, ...wat wij in de basisschool hebben geleerd... ...over uh, de verhoudingen in de wereld... En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 Eigenlijk heb ik gewoon liever... dat die man gewoon zijn bek houdt. Ja. Dat zijn we allemaal liever hebben. Maar. Ja. ja, maar wij zijn voor vrijheid van meningsuiting. Hè? Dus, Niet uh, gebeuren. Ja. Uh, ja, maar je kan nog steeds hebben... dat iemand liever zijn bek heeft. Ja, maar, ja, uh, maar misschien heeft. heeft een militair... geen uh, vrijheid van meningsuiting. Nee, nee hij, moet het, hij moet het gewoon uh, kunnen zeggen. Maar uh, <coughs> hij moet het gewoon... zelf financieren, denk ik vooral. De uitbreiding ja, maar, van het leger. Oekraïne ja, heeft toch en, ook een ja, koudspunt? Uh, ja, met donoren... Dat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 ja, ja. ja. Alleen nu, dat... dus nu moet er weer verplicht 4 belasting. Dat is dan, dan niet goed, hè? Ja, nee, dat ook niet. Hè. Maar, uh, nou, dat is nou echt een waarde van de Libertarische Partij die je echt helemaal fantastisch vindt. Ja, dat dat, dat wapengekletter voor democratie. Ja, dat slaat ook weer nergens op, natuurlijk. Mm -hmm. ja. Dus die pacifisme, dat, dat is echt. Uh, dat is wel de bom, om het zo te noemen. van het uh, uh, Libertarisme. En, uh,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 Hey, het is uh, zeer uh, sneu, allemaal eigenlijk. Ja, goed, ja, nou ja. Uh, commentaar op uh, Buma? Nee, ik heel kort houden. Ik wil kort houden. Uh, hij, be... hij wil ook dienstplicht, hè? Hij wil ook ja, Het dienstplicht. was wel leuk dat de, de straf voor haatzaaien wilde verdubbelen nadat Wilders net een straf van 0 heeft gekregen. Dat, ja, ja. Alsof hij gewoon geen rekening gehad heeft. 2 keer 0 is 20? Nee, dat is 0.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 ja, nou, moslims niet alles mogen zeggen hè. Ze mogen niet meer zeggen van homos moeten op een kop van een minaret gekooid worden. Nee, nou, dat mag niet. Maar ja, Wilders mag wel alles zeggen. Nou, dat verbreedt juist die kloof. En je hebt dan dat gevolg daarvan is ook juist dat een groep zich steeds meer vervreemd van de de samenleving. Je moet het zeker niet asymmetrisch gaan maken, dat één groep iets wel mag en die andere niet. Nee, ja, Laat ze allemaal lekker schelden en lekker, uh, lekker uitrazen. Ja, daarom. En, uh, en, en ver, verplicht ze ook niet met elkaar samen te werken of samen in een clubje te zitten of zo. Uh, uh, dan komt het vanzelf wel goed. Doen. Ja, ja. ja zo'n wetsbepaling is wel minder effectief dan gewoon aan zo'n uh, iemand te vragen continu van heb het allemaal wel nut? Hm. Ja? Waar heb je dit nou voor nodig?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 als ik dan zeg, ik ben blij dat dit in Nederland niet speelt... dan zeg ik dus niet zo van, omdat wij een goed systeem hebben of zo. Het is meer zoiets of, Want ik zou niet eens weten waardoor ons systeem wel draait. Want volgens mij hebben we ook schulden... en draait een deel van ons economisch systeem ook op gebakken lucht. Met gedrukte dollars tot in het oneindige en weet ik veel wat...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 van, uh, nou, we gaan ons best doen om het terug uh, beta te betalen, maar waarschijnlijk lukt het niet. Dat is een groot aandeelhouder eigenlijk, want ik hoor dat steeds. Maar... Dat is gewoon iemand die heel veel aandeel heeft. Oké, oké. Meer dan 5% volgens de overheid? De, de, de staat, de staat bedoel je.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 Familie, dat is een soort verplichting. En verplichtingen, ja, misschien ben je daar wel allergisch voor. Omdat je graag vrijheid wil. Ja, dat zal het zijn. Ja. Nou goed, met deze gedachte sluiten we dan af. Uh, als je het allemaal maar je heel veel vrijheid toe. Ja, laten we dat doen. Ja. is ja. in het bijzijn van je familie. He, laat het ja. je niet afpakken, jongen. Ja, ja, ja. ja ik ze gewoon net zo lang uh, lastigvallen met mijn libertarische verhalen, dat, dat ze me ja. nooit meer uitnodigen.